AFT van der Heide leest uit Het Schervengericht. Maandag 19 december 1977. Bimbo's. De baard brandde hem op het gezicht. Het was of hij elke stugge haar afzonderlijk in zijn vel kon voelen steken. Waarom zijn huid zo gloeide, van jeuk of schaamte, dat wist hij niet. Hij was nooit aan baardgroei gewend geweest. Als de bewakers even niet opletten durfde hij zich er met twee vingers tegelijk in te krabben, de nagels diepgravend tussen de haarwortels. Maar telkens wanneer hij beet dacht te hebben, op kin of wang, bleek de kriebel zich razendsnel naar elders te hebben verplaatst, om vlak bij een oor op te duiken, onder zijn neus of rond de ademzappel. Hij zou wel met allebei zijn handen voluit in de vacht willen graaien, als sjijnen en boeien het hem niet belet hadden.